1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Schaf kortingen 65-plussers af, zeggen topeconomen. Kinderlimiet voor moslims Birma en Rabobank schapt nog meer banen. Het weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En later vanuit het Noordoosten opnieuw regen. Het is 12 tot 15 graden. Morgen overwegend droog, met soms wat zon, en het wordt dan een graad of 14. De kortingen voor 65-plussers moeten worden afgeschaft. Dat zeggen top economen Barbara Baarsma en Henriette Prast. Volgens de economen moet niet langer de leeftijd... maar het inkomen als maatstaf gelden voor kortingen voor theaters, musea en bioscopen. Als je korting geeft, omdat je zegt... mensen moeten financieel in staat gesteld worden... om gebruik te maken van bepaalde voorzieningen... zoals OV en cultuur... dan moet je zeggen, nou, dan moeten we het dus geven... Aan degene die er financieel het minst goed voor staan. We praten over verder met Liane Den Haan, directeur van de Oudere Bond Ambo. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat vindt u van het plan? 65-plus korting inkomensafhankelijk maken. Nou, op zich kunnen we ons daar wel van alles bij voorstellen, want het is natuurlijk de bedoeling dat mensen die een laag inkomen hebben gebruik kunnen maken van dit soort kortingen. Alleen wij vinden dat je dat dan ook van de leeftijd af moet halen, dus dat je dat ook bijvoorbeeld moet doen voor bijstandsmoeders en voor waarjongeren. Dus een intergenerationele korting voor iedereen ja, die daarvan gebruik uh, moet gaan maken. Dus als ouderenbond pleit u niet alleen voor de ouderen, maar dus inderdaad voor iedereen? Uh, ja, wij zeggen altijd, we zijn er niet alleen maar voor de huidige senioren... maar ook voor de toekomstige generatie senioren. En er zijn natuurlijk heel veel ouderen die dit soort voorzieningen hè, naar een museum gaan gebruik kunnen maken van het vervoer, zelf kunnen betalen. Dat geldt ook voor andere mensen met een andere leeftijd. Maar er zijn voldoende groepen die qua inkomen eigenlijk onvoldoende zeg maar, um, ja, faciliteiten hebben... om gebruik te maken van dit soort voorzieningen. Dus dat betekent dat je ook die groepen um, ja, een inkomensafhankelijke korting moet geven... Uh, om ook hun sociaal isolement te voorkomen. Ja, want bent u alleen niet bang dat bijvoorbeeld ouderen die, die wel het geld hebben... die dus dan niet meer voor die korting in aanmerking komen... Eh, dat die dan misschien dat die in een isolement terechtkomen? Omdat ze denken, ja, eh, het is toch duurder dan ik dacht en laat maar zitten. Nee, want je ziet ook nu uit het onderzoek van de twee dames die uh, uh, dit geopperd hebben... dat juist uh, zeg maar de rijkere ouderen en de wat hoger opgeleide ouderen... nu gebruik maken van dit soort kortingen. Nou, die kunnen het ook zelf betalen, dus die zullen dat straks ook blijven doen. Het sociaal isolement ligt eigenlijk op de loer voor de mensen die een wat lager inkomensniveau hebben. Nou, dat geldt overigens dus niet alleen voor ouderen, maar ook voor andere inkomensgroepen. Die moet je dan dus ook dit soort faciliteiten geven, zodat zij daar ook gebruik van kunnen maken. Liane Den Haan, directeur van Ouderenbond Ambo, dank u wel. Graag gedaan. Moslims in het westen van Birma mogen voortaan maximaal twee kinderen krijgen. De regering wil de toename van het aantal moslims in de deelstaat Rakhine beperken. De deelstaat waar de moslims wonen zegt dat de Rohingya-bevolking te hard groeit. De maatregel zou ook zijn bedoeld om de onrust in de regio aan te pakken... en om boeddhisten een veiliger gevoel te geven. Vorig jaar kwamen in West-Birma bijna 200 moslims om het leven bij geweld door boeddhisten. Zo'n 140.000 moslims sloegen op de vlucht. Ministerie van buitenlandse zaken raadt mensen die naar Zweden gaan waakzaam te zijn. Aanleiding zijn de rellen die er nu al een aantal nachten achtereen zijn in Stockholm en enkele andere steden. Op de schaal die buitenlandse zaken hanteert met reisadviezen voor landen waar het onrustig is, is waakzaamheid betrachten de eerste van zeven stappen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In tientallen landen zijn vandaag protesten tegen de Amerikaanse multinational Monsanto. Dat maakt producten voor de landbouw, zoals genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen. De actievoerders zeggen dat onder meer de bijenstand in gevaar komt door het gebruik van het landbouwgif van Monsanto. In Nederland wordt geprotesteerd in Amsterdam, Den Haag, Wageningen en Bergse Hoek. De Partij voor de Dieren doet ook mee aan een mars. De Britse geheime dienst MI5 wilde een van de verdachten van de moord op een militair in Woolwich een half jaar geleden recruteren. Dat heeft een vriend van een van de moordverdachten gezegd tegen de BBC. Initially, they wanted to ask him whether he knew certain individuals basically. Uh, that was the initial issue. But uh, after him dat uh, saying that he didn't know these individuals and so forth, uh, what he said is they asked him whether he'll be interested in working for them. En do you think he did end up doing any work for them or not? No, I mean, he was explicit in that, you know, he refused to work for them. En ja, de vriend zegt dat MI5 MI eerst aan de verdachte Ado Bollagio vroeg of hij bepaalde mensen kende. Toen hij zei dat hij die mensen niet kende, vroegen agenten of hij voor hen wilde werken. Hij zou hebben geweigerd. MI5 wil dit verhaal niet bevestigen. Meteen na het BBC interview werd de vriend van Ado Bollagio opgepakt en hij wordt ondervraagd. Ruim zes jaar is eraan gewerkt. Meer dan honderd zangavonden zijn georganiseerd om de liederen te testen. En vanaf morgen ligt die achter in de meeste protestantse kerken. Het nieuwe liedboek. Het oude boek was na 40 jaar toe aan vervanging. In de grote kerk van Monnikendam werd het nieuwe liedboek zojuist gepresenteerd. voor de grote kerk in Monnikendam wordt al gezongen uit het liedboek. Jazeker. Dus jullie hebben al inzagen gehad. Uh, we mochten een beetje voorbereiden inderdaad. Ja. En wat is de eerste indruk van het boek? Uh, ik vind het heel divers. Het is uh, uh, bijzonder dat er weer oude nummers in terugkomen. Gezangen en psalmen. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat die psalmen of gezangen soms in een nieuwe vorm met een wat nieuwere muziek en een nieuwere tekst uh, aanwezig zijn. En ook... Uh, ja, wat opwekkingsnummers. Het is heel divers en dat is heel... Uh, ik verwacht er veel van. Zitten er genoeg opwekkingsliederen en gospels in, naar jouw smaak? Um... Dat is een beetje de kritiek hè, uit sommige hoek, dat dat wel wat meer gaat mogen zijn. Nou, ik heb echt maar een uh, sneak preview gehad, dus dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar... Uh... Ook het feit dat bijvoorbeeld bepaalde psalmen al op een wat andere muziek zijn gezet en met een wat andere tekst, geeft soms al wel weer een klein beetje meer zwoong aan sommige nummers. Dus uh, nou, ik, ik ben tot nu toe ben ik enthousiast. Heeft u uitgezien naar het nieuwe liedboek? Ja, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik... ik uh... Ik kon het toch heel goed vinden in het oude liedboek. Uh, maar nieuwe liederen, ja, voor de toekomst, je ontkomt er niet aan. En er waren ook te veel bundeltjes allemaal in omloop die we erbij moesten gebruiken. Hè? Uh, dus het is even afwachten. Ik sta er nog helemaal clean tegenover. Ja, maar u heeft wel de moeite genomen om naar Monnikendam te komen. Ja, ja, ja, ik ben wel nieuwsgierig naar het resultaat. En het is heel goed verborgen allemaal gehouden. Dus uh, ja, vandaag wordt het ons geopenbaard. En u gaat meezingen zo dadelijk? Ja, natuurlijk. Reken maar. De Grote Kerk van Monnikendam een bijdrage van Karin Alberts. In Utrecht zitten nog twee krakers vast... nadat protesten gisteravond uit de hand waren gelopen. De Ubica-panden in het centrum van de stad... worden al jaren bewoond door krakers... maar maandag moeten de panden worden ontruimd. Als protest tegen de uitspraak van de rechter... hadden de bewoners banden in brand gestoken... en bekogelden ze agenten met vuurwerk en verf. De mobiele eenheid is uiteindelijk ingeschakeld... om de panden binnen te gaan. De krakers hebben voor vanmiddag 6 uur... een solidariteitsdemonstratie aangekondigd... op de Gansenmarkt in Utrecht. Sport. Vanavond is het zover. In Londen wordt dan een Duits voetbalfeestje gevierd. Bayern München en Borussia Dortmund spelen dan de finale van de Champions League. Vanochtend vertrokken de laatste Bayern-fans uit München naar Londen. In een meer dan optimistische stemming. ik denk op grond dat die Bayern de hele seizoen al zo constant gespeeld hebben, ...werden ze heute Dortmund met 4-0 wegvegen. Die Bayern gewinnen 3-1, als de hele seizoen het beste team won. Ik tip af. 3-0. Wegen de laatste beiden nederlagen en Champions League finale klapt's jaar. 4-0, 3-1, 3-0. Voorspellingen in München. Op het vliegveld in Dortmund verheugen de fans zich vooral op het feestje in Londen met twee Duitse teams in de finale. Dat wordt uh, de absolute Wahnsinn. A sind die Engländer genauso fußballverrückt wie wir Deutschen. En zudem, uh, Deutsch gegen Deutsch, uh, uh, eine Mannschaft, op Platz 1 in Europa zijn. En uh, die zweite Mannschaft, ook een Deutsche, wordt ook op Platz 2 zijn. Dat is de absolute hammer. Also, was werden we met Sicherheit die nächsten 10, 20 Jahre niet meer hebben. Dat zullen we de komende 10, 20 jaar niet meer meemaken, zegt deze Anhanger van Borussia Dortmund. We kijken op de wedstrijd vooruit met Andy Houtkamp, een van de twee verslaggevers uh, vanavond op Radio 1. Andy, uh, is het al een beetje gezellig in Londen? Ja, ik ben uh, net even de stad in geweest en uh, ja, je ziet toch wel hele vreemde uh, zaken. Want uh, dan zie je de, de gele shirtjes en de bussen, de gele bussen van uh, Borussia Dortmund supporters en de rode fanzones van de... Uh, Bayern München supporters. En daartussendoor lopen eigenlijk de stiff lid uh, Engelsen. Uh, die zitten te kijken: van ja, wat is dit nou eigenlijk? Want ja, er doen geen Engelsen mee. Dus wat doen al die Duitsers hier? Ja. ja, die spelen toch echt in hun stadion. in het uh, Wembley Stadion. voor 90.000 mensen vanavond de finale. Jij bent uh, gisteren bij de training geweest van beide teams. Uh, kon je daar ook conclusies uit trekken? Nou, zo'n laatste training. Uh, is, is gewoon ja, een beetje lopen, een beetje schieten. Uh, kijk, de, de opstellingen staan al zo'n beetje vast. Bij Dortmund uh, ontbreekt Götze, dat is een belangrijke voetballer... die overigens volgend jaar bij uh, Bayern München zal spelen. En bij uh, Bayern München zal uh, Arjen Robben hoogstwaarschijnlijk spelen. En uh, het leuke is ook, als je hier door de straat loopt... je kunt overal gokken. En in de uh, gokhuizen, daar staat uh, Arjen Robben heel hoog genoteerd... om het eerste doelpunt vanavond te maken... Als je 10 pond inzet, dan krijg je er 80 als Arjen Rob het eerste doelpunt maakt. Nou hoorde ik Ronald de Boer van de week over de, de, de oude finaals van Ajax tegen Juventus en AC Milan. Hij zei dat het waren eigenlijk allebei slechte wedstrijden. De een had natuurlijk een wat gunstigere uitkomst dan de ander. Wat denk je voor vanavond? Wordt het een leuke wedstrijd? Ja, ik, ik denk van wel. Ja, het zijn twee aanvallend spelende ploegen. En uh, zoals Beckenbauer al zei in een voorbeschouwing: uh, het uh, kon wel eens een hele spectaculaire wedstrijd worden. En Beckenbauer van Bayern München overigens... die verwacht dan 3-3 na verlenging. En dat in tegenstelling tot vorig jaar... toen Bayern München in de verlenging uh, na penalties verloor... zegt hij, helaas voor Dortmund winnen wij dan na penalties. Nou, het zou mooi zijn. 3-3 en dan uh, penalties. En dan heel laat in de avond een uh, sowieso Duits feestje. Dankjewel. En die houtkamp in de finale wordt dus vanavond live uitgezonden op Radio 1. Langs de lijn begint al om 7 uur. En de wedstrijd is kwart voor 9, begint hij gaan we nog even naar de AWB Edwin Gerritsen. Op de A6 Lelystad richting Muiden is een technisch onderzoek na een ongeluk. Bij Almere staat 6 kilometer file. De rijbaan is daar dicht, het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Er is veel vertraging dit weekend op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerdbrug en Harmelen staat nu 8 kilometer file. Er zijn twee van de vier rijstroken dicht. Wat duurt tot, tot en met morgen verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht... kan beter omrijden via Amsterdam. In Zeeland is de Westerschelde-tunnel in beide richtingen dicht in de N62... Daar staat een auto in brand. Nog even het belangrijkste nieuws. Ouderebond AMBO sluit zich aan bij het pleidooi... om kortingspassen voor 65-plussers af te schaffen. Ze moeten inkomensafhankelijk worden. Birma stelt een kinderlimiet in voor moslims in een westelijke deelstaat. Ze mogen nog maximaal twee kinderen krijgen. En het ministerie van Buitenlandse Zaken... raadt mensen die naar Zweden gaan aan om waakzaam te zijn. Dat was het met het uitgebreide NOS-journaal. Straks Tros in Bedrijf. Koop vandaag NRC Handelsblad en maak kans op twee VIP-tickets voor North Sea Jazz. Uw wincode staat in de krant. Koop vandaag dus NRC Handelsblad. Zweden zijn sociaal. Grote kans dat u op dit moment in uw auto zit. Maar u fietst waarschijnlijk ook wel eens. Volvo heeft Cyclist Detection uitgevonden. Een camera die fietsers herkent en indien nodig uw Volvo automatisch afremt. Zo geeft Volvo ook fietsend Nederland een veiliger gevoel. Slim. En heel sociaal. Ontdek alle innovaties van de nieuwe Volvo V60 en V70 op volvocars.nl. Bij Volvo draait alles om u. De radio zoekt stemmen! Hey. Hey, die bent je bij mij, weet je. Ik ben Django en ik heb een hele relaxe stem, man. Koos is de naam. Ik heb een emotionele stem. Dit is Tanja, uw klantenservice stem. Mijn naam is Gada en ik heb een stem uit het zuiden. hè. Ik ben Tess. Ik ben 6 en ik kan heel goed dit na doen. Nee, niet zulke stemmen, jouw stem. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op de beste Zweden zijn ook zuinig. De nieuwe Volvo V60 en V70 zijn nu verkrijgbaar met 20% bijtelling. Ook in automaat. En dat is dan weer slim. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op de beste radiocommercial.nl.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 Dames en heren, goedemiddag. Trost in Bedrijf, het programma Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven en over ondernemen. Met elke zaterdagmiddag twee gasten aan tafel. En daarmee blikken we terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag aan tafel Hans Biesheuvel, de voorzitter van MKB Nederland. En de gast Hans Hanegraaf, algemeen directeur bedrijven bij ABN AMRO. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Meneer Bies, zoveel met u te, bezitten. Uh, te beginnen, voorzitter van MKB Nederland. Uh, ondernemers krijgen het uh, steeds moeilijker, want administratieve lasten voor het MKB vallen hoger uit dan de overheid had verwacht. Opnieuw namen de bedrijfsinvesteringen af. CBS ziet winsten van bedrijven verdampen. Uh, steeds meer starters gaan over de kop en ondernemers krijgen steeds moeilijker krediet bij de banken. En om daar maar mee af te trappen, u begrijpt het al, het nieuws van vandaag. Eddie van Heijm, CDA Tweede Kamerlid, die komt vandaag met een briljant plan. Die zegt, bypass de banken, een kredietunie. De sector moet mee gaan betalen aan ja, kredietverlening van, van sectorgenoten. Uw reactie? Nou, ik ben blij dat Eddie van Heijem dit weer eens op de agenda gezet heeft. Het is overigens helemaal geen nieuw plan. Hè. De kredietunie bestaat al heel erg lang. Ja. De Rabobank is eigenlijk opgebouwd, zeg maar. Dat heet dan coöperatie, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Uh -huh. Maar ik denk dat het een uitstekend alternatief zou kunnen zijn voor, voor bankfinanciering. En wat mij als ondernemer natuurlijk aanspreekt: het is van ondernemers voor ondernemers. Ja. Ja, dus je krijgt niet alleen krediet, maar je krijgt ook nog de ervaring van de ondernemers erbij cadeau, zeg maar zeggen. Mm -hmm. uh, en, en het idee is dat het uh, ja, mensen zijn uit de sector. Hè, dus in de, bakkers, uh, in de bakkerswereld speelt nu een, uh, een, een proef met de kredietunie. Ja. Nou, dat gaat heel erg goed, hoor ik. Het zijn mm -hmm. die jongen startende bakkers heel blij mee met de ervaring van hun uh, oude collega's. maar zeggen. zeg ja. Dus ik vind het een uitstekend idee. Alleen ja, het duurt in Nederland heel lang als je iets nieuws wil starten... voordat je door alle wetgeving en toezichthouders bent. Precies, want we zitten daar met, een, met de wet financieel toezicht, de WFT. Uh, hoe zit dat nou? Dat zegt ook het persbericht van Van Heijm. Uh, is dit een besloten kring? Zo ja, dan, uh, dan uh, val je onder een bankunie. Of een heb je een bankvergunning nodig? Ja, dat klopt hè. Ja, dat klopt. En kijk, uh, standpunt is op dit moment, kijk, wij hebben niet een primaire voorkeur voor de manier hoe ondernemers zich investeren ja. of uh, financieren. We vinden het wel belangrijk dat er gewoon veel alternatieven zijn hm. en dat die snel beschikbaar zijn. Nou, ik vind als er ondernemers zijn met geld, met kapitaal, ja. die dat willen steken in jonge startende ondernemers, dan moet dat gewoon snel en vlot kunnen. Ja. En dat kunnen we in deze lastige economie heel goed gebruiken. Mm -hmm. En dan die regeltjes? Ja, daar word je gek van hè, in Nederland. Het nee, is, nee, nee. Over dit regeltje. dit ene regeltje. Ja. Ik zou zeggen van die. Waarom een bankvergunning nodig komt? Ja. Faciliteert dat nou zo? Ja, nee, dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat is, ik, ik, ik vind het ook heel erg deprimerend af en toe. Hè, dat ja. een goed idee. Met, met, met nogmaals opgebouwd geld, hè, kapitaal ja. in Nederland, waar mensen ook jarenlang voor gewerkt hebben, belasting over betaald hebben. Die willen dat, zeg maar, als het ware een stukje teruggeven aan de economie. Ja. Nou, dat moet gewoon mogelijk zijn. Let it be, precies. We moeten veel ondernemender worden in het land en ja. een beetje af van al die regels. Ja, nou, dat hadden we. We zouden een kabinet krijgen we de regeldruk weg viel. Ja, nee, inderdaad. En wat zien ook we administratieve lasten nemen alleen maar toe. Hoe kan dat nou? Ja, dat vraag ik me ook af, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar dat meen ik echt. Ik ben daar ook van geschrokken deze week. Hè? En dan krijg je gelijk reacties van het ministerie van de Economische Zaken. Die zeggen, dan, maar ja, die cijfers kloppen niet helemaal. En ik moet het anders bezien. Maar ik denk dat uh, het wel aansluit bij het gevoel van veel ondernemers. Hè? Dat de verhalen zijn... Uh, Minder regels, minder lastendruk. Maar ja. de praktijk is dat je toch heel iets anders erwaart. Ja, wat we zien is een verschuiving. Hè? Van de Rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid. Ja, Dat nee, is de doffe lende. Precies. Kijk, de Rijksoverheid schrapt dan regels. Hè? Ja. Uh, en dan zegt men, nou mooi, dat is een besparing. Ja. Maar de praktijk is dat men het over de schutting... van een andere overheid meestal... Heen kwakt, Precies. laat ik dat woord maar eens gebruiken. En vervolgens moet zo'n gemeente dan maar weer zien, wat doen we daarmee? Nou, iedere gemeente gaat het weer op zijn eigen manier vervolgens vaak invullen. Nou, daar word je als ondernemer echt uh, niet vrolijk van. Ja. En de praktijk is overigens dat omdat die gemeente vaak, dus ook niet zeg maar, ik noem het maar even in Engels, wordt de guidance meekrijgen van de Rijksoverheid hoe daarmee om te gaan. Uh -huh gaan vaak de kosten omhoog. Want ja. dan moeten we extra ambtenaren voor inhuren, et cetera, et cetera. regels, en zo zijn we terug bij af. En voorbij af. Uh, het gooit heel veel zand in de radar van de Nederlandse economie. Ja. En u begon er al mee. Het is lastig. Het is guur weer buiten. Hm. Het is moeilijk economisch. Er gaan veel te veel bedrijven failliet. En wat, wat ik graag wil, is dat er ruimte komt voor ondernemerschap. Ja. Dat er ruimte komt om weer uh, te gaan investeren. En daar helpen deze lasten en deze regels je allemaal niet bij. Nee, nou zien we ook dat aan de andere kant starten ondernemers eerder stoppen. Dat kan je niet alleen maar op het konto van een slechte, slechte, slechte economie zetten. Er zijn ook gewoon veel, veel te veel mensen veel te positief. Of die komen vanuit een, een werkzame omgeving in een dienstverband. Worden zzp'er en kappen. Uh, moeten we ons daar zorgen over maken, meneer Biesheuvel, of niet? Over dit nou, cijfer. Okay, ik vind dat op zich wel, uh, uh, zeg maar, ik kijk daar wat, wat positiever tegenaan. Mm -hmm. Kijk, Het, is, het is, zijn lastige tijden, maar dat betekent wel dat je van goede huizen moet komen om uh, succes te hebben ja. en inderdaad een onderneming te laten groeien. En dat fenomeen vind ik op zichzelf helemaal niet verkeerd. Hè? Want we hebben natuurlijk jaren gehad, het maakt niet uit wat je deed... en je verdient je toch je geld wel. En je ziet, als het dan even tegen zit, klapt heel veel van die ondernemers ook weer om. Ja. Nou, daar wordt een economie en een maatschappij ook niet beter van. Dus uh, laat maar zeggen, lastige tijden creëert wel beter ondernemerschap. Hm. Hè? Uh, er wordt veel meer van je gevraagd. En ik denk op de lange termijn dat dat voor Nederland... Voor de weerbaarheid van de Nederlandse economie heel goed is. Oké, okay. we gaan naar uh, mijn andere gast: Hans Haanegaf, algemeen directeur bedrijven ABN Ambro. U heeft dit net aangehoord. Het plan van Van der Heijen. Nou, ik, Kredietunies, ik... wat vindt u ervan als, als bankier? Nou, ik denk dat het goed is dat er wordt gekeken naar alternatieve financieringsvormen. Mm -hmm. daar, daar sta ik positief tegenover. Uh, er zullen natuurlijk mensen in moeten willen investeren. Ja. Er zal ook een rendement geboden uh, moeten worden. Uh, ja, en dat zullen we moeten afwachten. Uh, dus de, de principale positief. Oké, okay, als je dat buiten die besloten kring optuigt, dan ben je eigenlijk een bank. Heb je een bankvergunning nodig. Uh, Biesheuvel pleit er net voor om te zeggen, dat moet je niet doen. Niet te veel regels. Doe het nou gewoon. Uh, wat zegt u? Want het is toch een financiële instelling die je aan het creëren bent? Hè? Nou, ik denk wel dat ook uh, beleggers op, op een bepaalde manier beschermd moeten worden. Mm -hmm. van, hè, je kunt het, het investeren in producten, dat zul je ook uh, de, de investeerders moeten beschermen. Ja. Da daar zul je regels voor moeten hebben, denk ik. Maar die kan je onderling afspreken. Zo dat... begon meneer Reif Eisen ook destijds, volgens mij, in ja. Duitsland. Ja. Ja. Nou, nou ja, als ik iets, nog iets over ja. mag zeggen. Kijk, het idee van de kredietinitie is dus wel dat mensen zijn die uit de sector komen. Hè, die no. de sector goed snappen. Het is niet zo dat ik zomaar in een bakkerij uh, kredietunie kan gaan zitten... of nee. iets voor slagers, maar... Mm -hmm. Het is iets in jouw belevingswereld waar jij 40, 30 jaar ervaring hebt. Hè? Dus dan is de risicoperceptie natuurlijk ook heel anders ja. dan als je zomaar in iets stapt wat je niet kent. Dat ja, precies. Ja, een bankier juist. bijvoorbeeld die echt van toet nog blazen weet als het gaat over het bakkersvak, denk ik. Hè? Of heeft u zoveel vakspecialisten uh, nou, dat, dat u dat kunnen denken? Uh, dat proberen we natuurlijk wel. Wij ja. investeren veel in sectorkennis. Ja. Dus dat is natuurlijk, uh, ja, kennis is, is natuurlijk onze kerncompetentie. Mm -hmm. En uh, ik heb niet de illusie dat wij net zoveel van de bakkerijsector af weten als iemand die daar al 40 jaar in heeft gewerkt. Ja. Maar wij investeren wel juist heel veel om, om die sectoren te begrijpen en dus ook de risico's te begrijpen. Ja, nou zien we ook in de markt dat er steeds minder krediet verleend wordt. Uh, dat de uh, kredietvoorwaarden aangescherpt worden, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Even om, uh, om u neer te zetten: u uh, heeft een klantenbestand van 350.000 bedrijven. 25% van de markt. Wat zijn dat van voor klanten? Is dat gemengd of zijn dat met name de grote? Of is, is er een enorm nee, contingent MKB bij? Dat, dat zijn uh, klanten van starters tot uh, gemiddeld genomen... een omzet van ongeveer 30 miljoen euro. Ja. En daar zit natuurlijk een substantieel deel... Of het overgrote deel zijn dat klanten met een omzet... van minder dan 1 miljoen euro. Ja, dus ook ja. heel veel klein bedrijven. En dan heeft u vorige week in de eerste kwartaal... van 2013 bekendgemaakt. fikse winstdaling, 400 banen weg bij de zakelijke tak... Ja. Dat zijn uw mensen, of niet? Voor een uh, substantieel deel zijn dat mijn uh, mensen. Hmm. Uh, wij zullen natuurlijk ook uh, continu aan de kosten moeten werken... om ja. uh, op een goed rendement te maken. Maar dat is uh, wel lastig als je daar een uh, opgave hebt... om in een economische crisis wat te, te moeten doen. Zoveel banen daar schrappen. Lijkt me niet leuk. Uh, nou, we hebben wel eens in een wat andere tijd gezeten, dat ja. is juist. Maar we investeren natuurlijk op dit moment ook heel veel in technologie. Om die klant eigenlijk nog gemakkelijker en sneller te kunnen bedienen. En dat gaat ook ten laste van, van medewerkers en ja, collega's. Ja, precies. Uw collega Rabobank heeft aangekondigd... Tot 2016 nog 8000 banen te schrappen, hebben ze net gedaan vandaag. Mm -hmm. Omdat er veel meer wordt uh, mobiel gebankierd. Ja. Mensen die niet meer bij de, bij de bankfilialen langskomen. Maar die hadden jullie al bijna niet meer, toch? Nou, kijk, we in het zakelijke segment, ook daar zie je steeds meer bewegingen naar, mm -hmm. uh, naar uh, via het online kanaal. We ja. zien nu al dat meer dan van 52% van alle starters online een rekening opent. Dus die hoeven ook niet meer naar de bank te komen. Maar, He, dus we, daar investeren we ook heel veel meer, dat die klant het kanaal bepaalt, ja. dus online of via een contactcenter en een specialist op afroep. Ja. He, zo kunnen we dat ook beter en efficiënter organiseren. Dus uh, als de klant graag naar de bank wil, dan kan dat ja. vanzelfsprekend. Verlies je daarmee niet het contact, juist wat zo belangrijk is... als je over bedrijfsfinanciering praat met die klant. Dan, ja, dan is het toch in de oog dat was vroeger. Je ging bij je bankdirecteur langs en dan ging je een kop koffie drinken... en een balletje slaan ja. en daarna een balletje eten... en daarna werd er gepraat over het krediet. Dat is weg. Nee, dat is niet weg. He, maar je hebt natuurlijk... Uh, dat ook... wordt wel minder zo. Nou, het wordt niet minder ten principale. Mm -hmm. Wij bieden te alle tijden een gesprek aan met, met klanten. Maar ja. je hebt natuurlijk kleinzakelijk tot grootzakelijk. Ja. En ik denk vanuit het verleden had, om, hem, ja, om dit kostentechnisch te kunnen bedienen, hadden relatiemanagers vaak hele grote portefeuilles. Ja. Dan denkt die klant, ik heb een relatiemanager, maar in de praktijk heb je hem niet. Wij hebben dat, want die heeft gewoon veel te druk, veel te veel klanten. Dus wij hebben dat anders georganiseerd. Er zijn al veel klanten, dus de, de normale bankzaken, de, de dagelijkse bankzaken... gaat veelal telefonisch, dat gaat veelal al, al online. Ja. Dat zal alleen maar toenemen. Ja. Op het moment dat er sprake is van bijvoorbeeld krediet, ontdekt, ja. hè, wat grote krediet, ja. dan zal er altijd... Okay. Een, een specialist in gesprek gaan met die klant. Oké, okay, zo'n accountmanager heet dat he? iemand die met ja, die klanten omgaat. Hoe ja. heeft u dat gedaan met die relatiemanager? Want die hebben dus minder klanten per persoon te besturen. Ja, tegenover. afhankelijk van de grootte van een klant die delen wij de mm -hmm. portefeuilles in. Ja. Dus normaal gesproken hebben grote klanten ook wat meer ja, dagelijkse dienstverlening met de bank dan hele kleine klanten. Ja. Er zitten ja. ook vaak wat complexere producten aan. Mm. En, en zo hebben we dat georganiseerd dat toch iedere Klant gewoon herkend en erkend wordt. We, ga, we gaan zo verder praten, onder meer over die kredietverlening aan, uh, aan ondernemers. Uh, eerste belangrijkste economisch nieuws van deze week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, net aan de week van het bier begonnen, maar afgelopen week was de week van de belastingparadijzen. Dat zijn niet alleen de Cayman Islands en Monaco. Ook Nederland hoort in dat rijtje thuis. En dat is schadelijk voor het imago. Bernard Wintjes van werkgeversorganisatie Veno NCW doet wat aan damage control. Nederland een sterke positie opgebouwd als een uh, goed klimaat... Uh, voor internationale ondernemingen, dat geldt voor de fiscaliteit... betrouwbare overheid, betrouwbaar belastingstelsel. En dat heeft heel veel bedrijven aangetrokken, ja, en dat roept concurrentie op. En een van die bedrijven die in Nederland is gevestigd is computerfabrikant Apple. Geld wegsluizen via constructies? Wel nee, zegt uh, topman Tim Cook. We don't depend on tax gimmicks. We don't move intellectual property offshore... We don't stash money on some Caribbean island. Altus is Tim Koek. Imtech zit ook nog niet echt direct op een tropisch eiland. Want de technische dienstverlener, zoals u weet, verkeert in zwaar financieel weer. Mislukte projecten in Duitsland en Polen die werden het vorige management van het bedrijf aangerekend. En dus die bonussen moeten terugkomen, zegt topman van der Aast. Dat is correct en ik denk dat uit deze aangepaste cijfers... en voorlopige cijfers blijkt dat dat nu in een ander licht komt te staan. En dat is ook exact de logica en de reden om dan die bonussen terug te vragen. Ze hoeven het niet te betalen, maar het zou misschien wel chique zijn. Hoewel vorige week nog bleek dat het aantal fragmenten daalt... gaan er nog steeds veel bedrijven op de fles. Gisteren was de beurt aan platenzaak Free Record Shop. Een icoon uit onze jeugd. En dat terwijl oprichter Hans Breukhoven... een half jaar geleden nog zo optimistisch was. Nee, nee, Friedrich is, uh, is nog steeds een, een goedvarende boot. Uh, qua eigen vermogen en financieel krachtig genoeg om deze storm door te staan. Alleen, het moet minder. Hè. We willen een toekomst bouwen, maar dat betekent niet dat we een zinkend schip zijn. 100 zeker niet. Nou, de boot is dus toch gezonken en ligt op de bodem. In de Amerikaanse staat Oklahoma is de schade enorm na een verwoestende tornado. Tientallen doden vieren er. En u weet, het is een zijn dood is de anders een brood. Letterlijk het geval soms helaas. Maar deze leverancier van bunkers draait bijvoorbeeld topdagen. This is a funny business. We selling 10 safe rooms a day right now. Last month we only sold 20 safe rooms voor the whole month. Ja, dit is een plat Amerikaans uit het zuiden u maar deze man verkoopt 10 bunkers per dag. Terwijl vorige maand slechts 27 bunkers over de toonbank gingen, ja, in een hele maand. Dus nog geen één per dag. Goed nieuws in Den Haag, consumentenvertrouwen is gestegen, maar het niveau is nog steeds schrikbarend laag. En daarom is minister Asscher van Sociale Zaken gematigd optimistisch. We zitten gewoon in een lastige fase. Iedereen weet, Nederland heeft een hele sterke economie. Uh, dus als de Europese economie weer beter gaat, als de export weer verder aantrekt en de investeringen op gang komen, dan gaat Nederland ook echt weer groeien. Uh, maar we zitten nu nog, uh, nog in het dal en uh, we moeten hard werken om daaruit te komen. Nou, Dat harde werken kan nog wel eens fors gaan tegenvallen, want Asscher had zijn woorden nog niet uitgesproken of zijn collega op financiën. Meneer Dijsselbloem die kwam met slecht nieuws. Aan belastingen en premies komt er dit jaar ruim 8 miljard euro minder binnen dan verwacht en Dijsselbloem weet waar het tekort vandaan komt. Stere tegenval is de uitgavenkant de BW, dus werkloosheidsuitkeringen, die natuurlijk fors oplopen. En aan de inkomstenkant, ja, zowel de vennootschapsbelasting, dus de winsten van bedrijven lopen terug, de BTW, de modelloon en inkomstenbelasting, uh, wordt natuurlijk lager uh, met de oplopende werkloosheid. En nu heeft het vastgemerkt het is buiten koud en kleddernat. nat. En dat heeft een uitwerking op vele sectoren, bijvoorbeeld op strandtenten, die draaien slecht. Dat lijkt me duidelijk, maar de barbecue die steken we ook met z'n allen niet aan... en dat heeft gevolgen voor de prijs van biggen. Bijvoorbeeld een speklapje, We willen ook wel eens een speerribs uh, gehakt, uh, uh, hamburgers... Die onderdelen die komen op de barbecue. Nou, dat zijn onderdelen die van het varken afkomen. Dus die worden op dit moment minder betaald. Ja, dan met het rundvlees waarvoor we gewaarschuwd worden met enge bacteriën. De prijs van een big is opgelopen. Sinds april met 13 euro uh, uh, is hij gestegen tot 31,50 euro. Sorry, uh, gedaald uiteraard. Terwijl in toptijden een big 70 euro kan opleveren. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, in de studio nog steeds Hans Biesheuvel, voorzitter van MKM Nederland. Hans Haanegraaf, directeur bedrijf van ABN Amrobak. Meneer Biesheuvel, ik zag u even zo kijken... toen we het hadden over de Free Record Shop. Ja. Hans Breukhoven. Nou ja, kijk, in de jaren 70 en 80, toen ik opgroeide... was dat een van mijn helden, hè? Ja. Ik had altijd in mijn hoofd al een ondernemer te worden. En dat was echt mij een voorbeeld... van iemand die ook fantastisch zijn tijd toen aanvoelde... En ik vond nogal triest vanmorgen in de krant te lezen dat hij eigenlijk niet ten onder gegaan is. Omdat hij de tijdgeest niet meer zo goed aanvoelde. Ja. En om die reden toch te laat zijn koers afgewend heeft. En dat is weer een goede les, denk ik. Voor, voor ondernemers die nu volop in de running zijn, ja, uh, kijk goed om je heen. Ja, Houd de oogjes uh, open. Houd de oogjes en oren heel, heel goed open. Ja, ja, ja. Ja, het is triest ter ziel, zeg. Daar kochten we bandjes en platen. Nou, het doet me echt een beetje zeer. Dat meen ik echt. Ik ja. vind het, uh, ja, als, mij als ondernemer doet dat heel veel. Ja, ja. Onze kinderen, als je die vraagt, wat is een record? Geen idee. Ja. Staat niet op Spotify. <laughs> uh, we gaan even naar iets anders. Uh, uh, de Belastingparadijs hoorden we net ook. We lopen jaarlijks duizend miljard euro aan belastinginkomsten mis door grensoverschrijdende belastingontduiking. Dat was een EU-top deze week in Brussel om dat tegen te gaan. Vooral Nederland trekt veel internationale bedrijven aan. We hebben hier de stone, zit op de gracht en op. En Apple dus ook, die hier allemaal een brievenbusje hebben... vanwege het belasten, het lage belastingtarief. In Brussel ging het onder andere over het scherper formuleren... van het begrip belastingparadijs. Uh, meneer Hadega, wat is een belastingparadijs volgens u? En is Nederland er eentje? Ik heb daar niet veel expertise over, maar Nederland heeft denk ik een, een prima belastingssysteem en heeft belastingverdragen met een aantal landen. Mm -hmm. En uh, volgens mij is dat goed georganiseerd. Maar. maar zijn we een paradijs als je kijkt naar de toestroom van al die internationale bedrijven, die corporates die hier hun uh, brievenbusje openen? Ik zou het geen paradijs uh, willen noemen. Nee? Daar heb ik andere gedachten bij. <laughs> ja, dat komt omdat het slecht weer is. Meneer Biseu, hoe ziet dat? Nou ja, kijk, de, mijn, gemiddelde, mijn, mijn grootste deel van mijn achterban is IB-ondernemer. Mm -hmm. En die uh, heeft een gemiddelde belastingdruk van ruim 46 procent. Yeah. Dus je zullen dit niet echt als een belastingparadijs uh, nee, omschrijven, denk ik, in Nederland. Wat we ons natuurlijk wel moeten realiseren... we zijn een heel klein land met een kleine thuismarkt. En concurrentie tussen landen op, uh, op zeg maar, investeringsgronden is wel heel belangrijk. Mm. Ook voor Nederland. Wij moeten het daar wel een beetje van hebben. Uh, dus ik... Ja, ik kan me voorstellen dat we niet al te makkelijk uh, dat allemaal gaan weggeven in Brussel. Dat we goed kijken van, nou ja, die voordelen die we kunnen bieden... dat we die niet, niet uh, in één keer inleveren. Want ja, we hebben niet zoveel andere dingen te bieden. Nee, dus we zijn concurrerend door ons mooie fiscale stelsel. Ja, en er, zijn, er wordt heel makkelijk over gesproken, maar er zijn toch heel veel... Uh, activiteiten ook in Nederland die vanuit die grote bedrijven hier uh, gestart worden. Kijk bijvoorbeeld naar de, de lage innovatieboxen. Dat, le dat levert 5% belasting op. Ja. Nou, als je hier dus je innovatie en je researchcentrum neerzet... en je kan aantonen dat je activiteiten hier inderdaad plaatsvinden... betaal je weinig belasting. Ja, precies. Maar het gebeurt dan wel in Nederland. Ja, dan gaat het wel om act die activiteiten ontwikkelen. Ja, maar je met gebeurt... het werk houden. Maar ja. brievenbussen, echte brievenbussen alleen? Nou ja, goed. Ik zou zeggen, kijk, ik kan me voorstellen... Dat er een discussie op gang komt in Europa om te zeggen: Nou, laten we een level playing field creëren. En laten we zorgen dat die verschillen niet te groot zijn. Maar dan moet het wel echt op Europees niveau, mij ja, betreft. Ja. Moeten wij niet als Nederland weer het beste jongetje van de klas willen zijn? Hè? Want dan verdwijnen al die firma's als uh, hè, sneeuw voor de zon hier uh, uh -huh. weer uit Amsterdam, zeg maar, zoals u dat noemt. En dat lijkt me ook weer niet goed voor Nederland. Want we ja. hebben dat aantrekkelijke vestigingsklimaat wel keihard nodig. Okay. Wat ik me wel voor kan stellen. Dat we eens gaan nadenken hoe het nou komt dat grote bedrijven zoveel minder belasting betalen dan kleine bedrijven. Ja, hè? Want minder ja. nou, belastingdruk. Daar is voor gepleit nu binnen Europa. gezegd, weet je wat, we gooien de, ja. de EU-landen moeten de bankgegevens uitwisselen. Nou ja, maar kijk, oplossing? Als, nou ja, Mijn insteek is: kijk, als de motor van de economie het MKB is. en het ja. is de motor van de economie. Uh -huh. in alle landen in Europa, maar zeker in Nederland. de banenmotor, de innovatiemotor en ga zo maar door. Ja, dan zal er ruimte moeten komen bij die bedrijven om te gaan investeren. Ja. Om mensen aan te nemen. En dat kan je dus niet doen door maar lasten te blijven verhogen. Dus die belastingen zullen een keer naar beneden moeten. Oké, okay, nou, dat is een mooi mantra. Maar ik vroeg eigenlijk iets anders. Hè, die, het uitwisselen van die bankgegevens gaan we even bij Hans gaan proberen te halen. Wat vindt u ervan om, om dat uit te wisselen? Om te zorgen dat je een level playing field, zoals Bies Heuvel zegt, hier? Ja, maar het level playing field, de vraag is welke factoren betrek je er allemaal bij. Hè? Er zijn weer landen die, die misschien grondpercelen goedkoop uitgeven op, op kleine schaal. Dus er zijn zoveel factoren die een rol spelen in het, in, het, in het faciliteren van een goed vestigingsklimaat. En nu wordt er heel eenzijdig op de, op de belastingen gefocust, ja. denk ik. Hè? Ja, maar er wordt wel gezegd, we lopen duizend miljard mis. die is niet niks. Dat zou geld zijn wat we kunnen, kunnen gebruiken. Dat zou inkomen zijn voor de, voor de EU-landen, terwijl we dat toch moeilijk hebben. Laten ja. ze gewoon belasting betalen, die grote bedrijven ook. Die, die betalen niet die 46 procent. Dat kan toch echt niet? Nou, ik denk dat bedrijven altijd wel uh, belasting... Uh, ja, maar dus uh, er zijn voorbeelden van 1,2 geloof ik, over het totaalvermogen. Ja, maar de vraag is waar ze oorspronkelijk dat tarief zouden betalen. Ja. Uh, zou dat ook in Nederland zijn? Of zou dat juist in andere landen zijn? Kijk, uh -huh. Nederland heeft belastingverdragen uh, met andere landen... om, om dubbele belasting uh -huh. te voorkomen. Ja. En, en, en daar maken deze uh, bedrijven gebruik bedrijf, van. Ja, het is niet, het is niet <tus> illegaal, maar je kan afvragen... is het een mooi concurrerend voordeel? Maar ja, je schiet toch wel een beetje heel Europa mee... Uh, voor duizend miljard in de voet, toch? Ik weet niet of we daar heel Europa mee in de voet schieten. Dat, uh, nou, dat is berekend. Duizend miljard, moeten we die niet halen, meneer wien Dat is toch uiteindelijk de rol? Nou, ik vind, die ik Europa vind, dat, ik vind dat een hele moeilijke discussie. Ja? Maar wat ik een veel relevantere discussie vind... we, hebben, we zijn nogmaals een heel klein land. Hm. We moeten concurreren met andere landen. Dat is gewoon goed voor de economie. Dat is goed voor het bedrijfsleven. En um, daar zou ik me veel meer op willen concentreren... Hm. Want ja, uh, mooie woorden over belastingparadijs... dat vind ik echt een beetje populistisch als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Ja. We gaan naar de banken... Uh, de, de bonussen. Ik, ik, ik, ik koppel het meteen aan banken. Maar daar komen we nog wel op. <laughs> uh, het is de week van de bonussen. Worden <laughs> de week overzicht. Technisch dienstverleden Integ vraagt dus bonussen terug... van de twee voormalige bestuurders van de Brugge en Gerner. Uh, Deltalooit wil dat de bonussen maximaal 50 van dat vaste salaris gaan bedragen in plaats van 100%. En de Europese bankautoriteit uh, kwam met een nieuwe bonuswetgeving... waar bonussen van bankiers worden beperkt. Voor de, boven de vijf ton is je bonus maximaal één jaar salaris. Tenzij je de aandeelhouders weet te overtuigen van wat je allemaal kan... en dan bedraagt je bonus maximaal twee jaar salaris. Een goede zaak. Nou, ik, ik vind de discussie over bonussen uh, ook een wat uh, populistisch karakter krijgen. Laat ik dat eerlijk zeggen. Kijk, een, een variabele beloning die je, die je koppelt aan prestaties is helemaal niet slecht. Hè. Mm -hmm. Dat is de auto's, de weg naar Rome. Daar ben ik helemaal niet tegen. Waar ik wel tegen ben, is dat mensen die uh, ja, niet echt presteren. Ja. Uh, vervolgens een bedrijf met verlies en grote problemen achterlaten. Ja, alsnog en... grote bonus incasseren. Kijk, dat is onacceptabel. Mm -hmm. dat moet je niet doen. En in dus... het imt-geval ja. terugbetalen van een bonus die nee. je ooit genoot. Terwijl toen al duidelijk was dat het niet zo goed ging. Ja, nou ja, maar dat zeggen ze dus ook heel veel over die bestuurders zelf, die dat hebben geïncasseerd. Ja. Ik bedoel, dat, daar heb ik wel veel problemen mee, als ik heel eerlijk ben. En mm -hmm. dat vind ik moreel, eerlijk gezegd, bijna niet te verantwoorden. Ja. Als jij uh, echt de verantwoordelijkheid voor zo'n groot bedrijf hebt, voor zoveel gezinnen, voor zoveel mensen, dan vind ik dat eerlijk gezegd uh, nou, niet zo erg netjes. Hè? Mm -hmm. uh, maar ik vind het wel een, een dimensie krijgen. Alsof een variabele beloning, want dat vind ik een beter woord. Hè, of een prestatiegerichte beloning. Ja, dan, dan de bodem dat is zo besmet. Nee, ja, maar dat kan. Ja, maar kan de, ik, heb, ja. ik ben jarenlang ondernemer geweest. Ja. En ik heb met veel salesmensen gewerkt. En inkopers, noem maar op. Mm -hmm. En mensen aanzetten om zeg maar, de grens te verleggen. Dat is voor een bedrijf heel goed. Hè. Dus een variabele beloning op zichzelf is helemaal niet verkeerd. Mm. Maar je moet het aan de juiste doelen koppelen. Je moet het eerlijk meten. Uh, ik heb het altijd gezegd, het moet op de lange termijn ook houdbaar zijn wat je ja. presteert. Niet okay. op de korte termijn. En niet maximeren. Nou gaan we ja. nog eventjes terug. Voor 2008 verdiende de topman van Merrill Lynch geloof ik een bonus van 22 miljoen. Ja. Ja, dat is bijna niet uit te leggen, toch? Dat zijn krankzinnige bedragen. Precies, maar dat moet dat je, je dat dat toch maximeren? Nee, maar dat vind ik ook. Kijk, ja. uh, helemaal eens. Dat, uh, dat zijn bedragen, die kan ik niet uitleggen. Nee, precies. Kijk. Meneer Haardegraaf, hoe ziet het? Ja, u wilde er niet over praten, heeft u gezegd. vanuit uw functie als directeur bedrijven. bij name in de Maar u bent een staatsbank, notabene. Uh, maar waarom mag u daar niet over praten? Of wil u daar niet over praten? Nou, ik, ik ben hier om te praten over het midden- en kleinbedrijf. en mm -hmm. de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Daar ligt mijn expertise. Daar ja. wil ik heel graag over praten. Maar u heeft toch wel een mening over bonus? Want op elke borrel waar u komt, waar u binnenstapt als bankier. Gaat het toch over uw bonus, of niet? Nee hoor. Nee, nee dan gaat het ook heel vaak gelukkig over uh, zaken... Over en hoe wij uh, het me, in ieder geval vanuit uit mijn professie uh, ja. bedrijven bedienen. Oké, okay. toch even een vraag. Moet de overheid iets bepalen over die bonuscultuur? Of, zegt u net als Piesheuvel, nee dat is gewoon aan, uh, uh, aan uh, eigen bonusbeleid... eigen bedrijf, niet aankomen? Ik heb er geen probleem mee als de overheid daar uh, toezicht op houdt. En ook zo'n maximalisering zoals... Uh, of maximering zoals de Europese Unie nu voor staat. Nou ja, ik voel, ja, dat is een, dat is een nogmaals, uh, het, het is mijn expertise niet. Nee. Uh, ik denk dat er sommige bedragen die af en toe ook net werden genoemd... dat dat wel het bedragen zijn, dat dat uh, ongelooflijk veel is. Ja. Maar ik vind ook wel dat we die discussie veel te veel... van wat er in New York en Londen gebeurt op de Nederlandse markt uh, betrekken. Uh, in alle eerlijkheid, de relatiemanager in Winschoten... die staat dat toch die heel ver los ja. uh, van, van wat we <laughs> dat soort bedragen... en dat bedoel ja. ik, we moeten het wel allemaal in perspectief blijven zien. Ja, maar we staan dat ziet de Nederlander niet. Hè. Dat, heel... dat begrijp ik heel ja, goed. Precies, dat is rotter. Ja. Daarmee zijn we mooi bij het consumentenvertrouwen. Iets verbeterd. De derde maand rij dat het vertrouwen toeneemt. Het niveau staat nog altijd bijzonder laag. Uh, merken jullie iets van het licht stijgend consumentenvertrouwen? Niet bizar, nou, helaas niet. Uh, kijk, dat, dat lage consumentenvertrouwen... dat ziet natuurlijk vooral de detailhandel op dit moment uh, terug. Hè. En ook ja. in, de, in de bouw. En uh, ik moet eerlijk zeggen, we hebben echt hele hele slechte maanden achter de rug. Met name ook april was weer een desastreus slechte maand. Voor met name non-food uh, retail. Ja. Uh, nou, ik vrees dat mei mij ook niet veel beter wordt. Met inderdaad vanwege nou, de economische omstandigheden. Maar ook door het slechte, slechte weer van weer. veel sectoren. Nee, ja. Ja. Dus het is niet opwekkend. Nee, nee. nee. Is, er, is er nog een rol weggelegd voor banken om dat consumentenvertrouwen te kunnen verbeteren? Ja. Jazeker. Natuurlijk, voor, voor onze rol is, zo, is toch om het, het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. en die te assisteren in, in, in hun groei en in hun investeringen. En wij moeten dat natuurlijk proberen zo transparant mogelijk te doen. en goed uit te leggen waarom wij dingen wel en, en niet doen. Ja. Maar uiteindelijk ja, is, is het midden- en kleinbedrijf is de thermometer van de Nederlandse economie. En dat hangt voor een groot deel af van consumentenvertrouwen. Dus ja, dat zal omhoog moeten. Het hangt, het hangt aan elkaar vast, inderdaad. Over de aangescherpte kredietvoorwaarden, want die, die hanteren banken. Besteld inmiddels, alle kranten. Dan ga ik ja. zo met u verder praten. Eerst gaan we naar de column en die komt van de hand van Ronnie Overgoor... oprichter van online tv-station voor ondernemers Seven Digits TV. Het is en blijft kommer en kwel in ondernemersland. De crisis houdt maar aan, kredietkranen worden dichtgedraaid... en het consumentenvertrouwen is laag. En het belangrijkste misschien nog wel... het ontbreken van een inspirerende strategie van onze regering. Een missie. Waarom zijn we er en waar gaan we naartoe? Nee, dan Matto Mandersloot, die ik deze week mocht interviewen... op mijn televisiestation Seven Ditches TV. Matto is 18 jaar en studeerde koemlaude af aan het gymnasium. Dat wil zeggen met een 8,4 gemiddeld. Niet echt een zesjesfiguur, zeg maar. Een enorme nerd dan? Nee hoor. Een leuke communicatieve knaap. Met een droom. Geïnspireerd door de film De Karate Kid toen hij zeven jaar was... heeft hij zich tot doel gesteld wereldkampioen taekwondo te worden. Afgelopen jaar is hij daarom vier maanden naar Zuid-Korea afgereisd... om zich te laten trainen door de allerhoogste grootmeester in taekwondo. Voor De Karate Kid liefhebben hebben ze een soort Mr. Miyagi, maar dan de echte. En daar mag je niet zomaar trainen. Blijkbaar ziet de grootmeester iets in matto. Binnenkort gaat hij weer terug voor weer vijf maanden training. Financiering regelt hij via crowdfunding... Het niet slagen van zijn missie is geen optie. Matto realiseert zich dat hij niet het grootste talent is. De lenige Zuid-Koreaantjes hebben wat dat betreft alles mee. Maar, zegt hij, talent is één. Inzet erin geloven en keihard werken is de rest. Met het snot voor zijn ogen en het bloed aan zijn voeten. Dus wordt hij in oktober 2014 wereldkampioen, zo zei hij me. Schrijft de datum, maar vast op. Op mijn vraag wat hij daarna dan gaat doen als zijn droom is uitgekomen... antwoordt hij dan wil ik klassieke talen gaan studeren in Cambridge. Want als ik in een sport die niet voor mij is weggelegd... wereldkampioen kan worden, dan kan ik alles. Dan kan ik de hele wereld aan. Sowieso lees ik al één keer per week Horatius... met mijn docent klassieke talen van het gymnasium. Ik heb er echt talent voor. En weet je waarom ik het echt wil, vervolgt hij? Je krijgt er inzicht van. Als ik daar meester van ben, dan krijg ik echt inzicht in de wereld. Als een homo universalis. Matto Mandersloot. Vanwege zijn blonde krullen het schaap met de zwarte band genoemd. Neem een voorbeeld aan deze jonge vent... met een prachtige strategie en een missie. Ik kon er van over Overhoort terug te luisteren op onze website... trosinbedrijf.nl. Heer, even kort korte reactie? Hard werken keihard ervoor gaan en ook als je denkt nou het is niet alleen maar aan talent uh, gelegen dan moet er gewoon uh, bloed, zweet en tranen bij. Ik heb nooit anders gedaan, dus mij spreekt we wel aan. Nee, anders mm, Ja zeker. Ja? Ik denk uh, houding en gedrag dat is altijd het uh, ja de, de beste. Oké, okay, wat gaan jullie nu nog bereiken voordat je de ogen sluit? In die zin nog iets moois doen? Wat staat op de bucketlist, Wat absoluut een keer moet gaan gebeuren wat eigenlijk niet haalbaar is? Oei, die had ik niet verwacht. Moet ik, nee, nee, nee. Nee. ik zal het voorgeservicen, ik moet de mol van toen een keer op de, op de fiets. Dus de, met mijn overgewicht wordt het best lachen, maar we gaan het wel doen. En ik zet de goede tijd neer. die Heuvel? Nou, nou ik, ik wil nog een keer als ondernemer verder. Dus ik vind het een fantastisch mooie functie. Ik geniet er enorm van, maar ik heb nog wel mijn hoofd om een keertje nieuws neer te zetten als ondernemer. Oké. Okay. Na deze periode, want dat zit toch heel erg in mijn bloed, dat ondernemen. Dat en, merk ik wel iedere dag weer nog steeds. Na deze periode, dat impliceert dat het niet lang gaat duren? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik, zit nu, ik ben nu twee jaar bezig. Ja. Ik heb het naar mijn zin. Dus voorlopig uh, heb ik de vaart er lekker in. Mm -hmm. Maar goed, ik ben 48. En uh, ik hoop nog een jaar of twintig uh, bezig te kunnen zijn. Nou, dat lijkt me heel lang voor voorzitter van MKB Nederland. Dus nog genoeg <laughs> tijd om lekker nog een keertje te gaan ondernemen. Okay. Ja. Oké, okay, en is dus Hans zwaar. Gaat of de het wordt. uit? <laughs> nou, ik, ben, ik, ik vond het weer een mooi voorbeeld hebben op de, op de racefiets. Dat ja. doe ik ook iedere zondag. Maar berg, een berg op is inderdaad een zware lust. He? Ik heb al moeite met de Grebbeberg, Dus uh, <laughs> ik vond het wel een mooi doel. Ja. Dat we hem samen wel doen. Ik heb wel moeite met Noordwijk. Dus, <laughs> euh, en dat is alleen maar een duin op. We gaan even naar iets anders. Want iedere week doen we een greep uit de Nieuwe Stapel verschenen managementboeken. En aangeschoven, uiteraard zoals elke week, is Misha Blok, eindredacteur van Tolstens Bedrijf... drie boeken. Die neemt ze altijd mee. En dan bekijken we de binnenflap of de achterflap. Het is een soort uh, elevator pitch. En komen we niet verder dan dat, omdat het boek niet boeit... dan valt het af, Misha. En er, hard. en er kan er maar één de winnaar zijn. <lacht> Kom op. Ik begin met het boek Systemisch Transitiemanagement... van Maaike Tiek en Bianca van der Zeel. Op de achterflap. Jij kunt als manager jouw impact op veranderingen drastisch vergroten... Als je de bril van systemisch transitiemanagement gebruikt en daarmee interveneert. Heb jij zo'n bril in huis? Nee, en jij ook niet. Nee, denk, ik ook niet. Nee, nee, jammer. En dan Groot door te Groeien, geschreven door de Amerikaan Mark Miller. Die ons het geheim onthult van een goed team. Op de achterflap, een goed team, dat gaat verder dan de juiste mensen bij elkaar brengen. Echt waar. Uh, ze moeten dus ook aan wederzijds vertrouwen werken... Nee. en dienend leiderschap ontwikkelen. Uh -huh. Nou ja, dat was dus het geheim. Kunnen we verder? Mooi. Deze week gekozen voor Ik weet dat u liegt. Mooie titel <laughs> ook al, hè? Ontdek in dit boek hoe u met slimme verhoortechnieken... en lichaamstaalanalyse kunt voorkomen dat mensen u bedriegen. Onder andere geschreven door psycholoog Job Boersma. Hij is leugenexpert, facial coder. Nou, mooi beroep, uh, uh -huh. lijkt me Dus kan zien in je kop of je liegt. Ja, precies. En heel spannend, hij is opgeleid door een voormalig CIA-agent. Dat klinkt heel spannend, ja, ja. En we liegen heel wat af hè, op de werkvloer. Want 43% van de werknemers meldt zich wel eens onterecht ziek. Mm -hmm. 23% zegt dat ze een taak uitgevoerd hebben zonder dat ze dat hebben gedaan. En verder liegen we over onze werkervaring als we solliciteren. We liegen over ons inkomen tegenover collega's. En ga zo maar door. En we denken dat we goed zijn in het ontdekken van leugenaars en het ontdekken van, van leugens. Maar, maar dat, dat is, het, is niet zo, nee. nee. Want er bestaan heel veel mythes die niet waar zijn. Dus dan denken we dat mensen die liegen, dat die aan hun neus zitten. Mm -hmm. Maar ja, ook mensen die niet liegen, zitten ook wel eens aan hun neus. <lacht> gewoon omdat ze jeuk hebben. <lacht> um, en mensen die liegen zouden ook vaker uh, oogcontact vermijden. Maar ze zoeken juist vaker oogcontact om te checken van... Geloof, geloof je, je mij wel? wel? Ja, precies. <lacht> Geweldig. Dat is mooi. En ja. deze week toegepast meteen op uh, de relatie. Uh, nou, <lacht> er staat wel in van hoe herken ik een leugenaar. Ja. Nou, dat zijn doorgaans mannen. Die okay. extravert zijn, ja, intelligent, populair. Nou, en, als man, <laughs> en als die man dan ook nog eens werkzaam is in de politiek... of daarmee te maken heeft, meneer Biesheuvel... <laughs> dan is de kans <laughs> nog groter dan die lief. Waar licht. heeft u over gelogen voor de laatste meneer Biesheuvel? Ik ben geen politicus, he. ik ben gewoon puur zo ja, ondernemer. Welke politicus heeft u in uw directe omgeving de laatste tijd voorgelogen? Nou, dat doe ik nooit. <laughs> nee. Nee, <laughs> nee? En nee. welke politicus heeft dat bij u gedaan? Ja, dat zou ik ook een testje moeten doen. Maar ik, ik, ik, nou ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk wel je belangen. En die, die wil je op jouw manier natuurlijk naar voren brengen. En dat doe je uiteraard altijd subjectief. Hè? Want ik heb natuurlijk die, onder, die kleine, hardwerkende ondernemer voor ogen. En dan neem ik het voorop. En dan vertel ik natuurlijk op mijn manier hoe ik naar problematiek kijk. Ik noem dat geen liegen. Hè? Dat vind ik ook een heel zwaar woord. Maar nee, natuurlijk... Het, ligt het is wel van subjectief van de waarheid. Ja, ja, ja, ja dat hoort erbij. Dat subjectiveren. Oké, okay. ja. meneer Haneghaaf, wanneer werd u voor de laatste keer voorgelogen? en had u het meteen door op de werkvloer. Nou, met, uh, dat heb ik. Hey, ik geloof. Ik probeer zelf altijd zo transparant en, uh, en open uh, te zijn. Mm -hmm. uh, en dus ik heb dat niet meteen door, denk ik. Daar kom je naderhand uh, pas achter. Ja. Uh, en, uh, maar mijn ervaring is ongetwijfeld. We hebben allemaal wel eens iets dat je zegt. Uh, een leugentje best wil. Ja. Uh, maar. Uh, is in ieder geval zakelijk gezien uh, open vizier en door de voordeur. Ja. Het subjectiveren van de waarheid. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie, Hans Biesel. Ik lieg niet nee, Ik subjectiveer de waarheid in mijn eigen voordeel. Heel mooi. Hoe heet uh. dit boek ook weer? Ik weet dat u liegt. Precies, dat, was... dat zeg ik. <laughs> Geschreven door Jop Boersma, Guus Essers, uitgave van Heestek. Ja, drie nieuwe boeken volgende week. Dan zit ze er weer in de studio nog steeds. Hans Biesheuvel, voorzitter bij Nederland. En Hans Haanengave, directeur bedrijf ABN Ambro. We gaan over kredietverlening praten, want uit een uh, enquête... Van de Nederlandse bank, bank blijkt dat de helft van de Nederlandse banken... de regels om geld uit te lenen aan het midden- en kleinbedrijf... verder heeft aangescherpt in het eerste kwartaal. Uh, voor de komende maanden willen banken de criteria verder gaan verzwaren. Banken doen vooral moeilijk bij het verstrekken van leningen... tussen de 50.000 en de 250.000 euro. En dat is zo'n beetje 80% van de kredieten in het MKB. An enquête van de Nederlandse Bank. Meneer Bieshoff, daar wint u zich over op. MKB in het verdomhoekje. hoekje. Ja, we deze week. ja, kijk, het is geen nieuws, hè, dit. Ik bedoel, dit is al, speelt al een hele lange tijd. Hè. Ja. Het is al een aantal jaren aan de gang. Nou, naarmate... Maar weer verder verscherpt. Dus ja. wordt meer, en daarmate... minder risico nemen. Ja, en naarmate de crisis zich verdiept, hè, uh, ja, voel je dit ook st steeds sterker. Mm. Ik ben een voorzitter die niet zo houdt van vergaderen. Ik ga elke dag landen en ik praat elke dag met ondernemers. En uh, waar ik ook kom, welke ondernemer ik ook spreek, die begint erover. Hè. Dus de, het leeft enorm in Nederland. Ja. Wat ik lastig vind is dat ik ook zie dat de banken het moeilijk hebben. Die moeten herstellen van de vorige crisis. Die moeten aan heel veel eisen voldoen. Die krijgen ja. steeds meer toezichthouders op de nek. En ik vind dat het ook de banken heel moeilijk wordt gemaakt op dit moment... om die functie uit te oefenen. Dus we moeten op zoek naar een nieuw evenwicht. Want ja, kredietverlening is wel de olie- en de raderen van de Nederlandse economie. Ja. En kleine bedrijven, MKB-bedrijven... maar dat is het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven... die hebben weinig alternatief. Hebben we hebben het net over kredietunies gehad. Ja. Nou ja dat moet nog starten. Maar die kunnen bijna nergens anders terecht dan bij de bank. Dus die bank is wel cruciaal mm. voor die economie. Ja, en u zegt het, de enquête van de Nederlandse Bank, dus dit, dit, dit wordt, wordt verder verscherpt, verder aangezien. Het Klopt dat ook voornamelijk in andere banken? Zijn de voorwaarden aangezet? Ja. Nou, ik herken van de afgelopen drie maanden herken ik niet zozeer. Het is wel uh, licht misschien in de bouw en wat vastgoed. Ja, maar ik denk dat de heer Biesheuvel gelijk heeft... dit is al wat langer aan de gang. Natuurlijk kijken we nu wat anders uh, mm -hmm. dan dat we dat voor de crisis uh, deden. Maar nog steeds, als je kijkt naar 2012... dan, is de, uh, dan hebben wij 19% minder aanvragen gekregen. Maar we hebben veel meer gehonoreerd dan in 2011. Dus de kredietverlening aan het MKB is bij ons redelijk op peil gebleven. Mm -hmm. We zien het wel in nu de eerste drie, vier maanden wel wat afnemen. Ook de aanvragen. Dus, maar het is niet zo dat wij de afgelopen maanden extra streng zijn geweest. Oké, okay, en bent u daar alleen wat we hebben een aantal andere banken gebeld. ING zegt hetzelfde, we hebben niks ja. aangescherpt. Rabobank, Triodos. Ja. Ja. Uh, en toch zegt de Nederlandse bank... de helft ja. heeft ja. verder aangescherpt. Nou, wordt het is dan... natuurlijk geen gewogen oordeel, dat begrijp ik ook... Ja. deze enquête, maar... Uh, nee, kijk, uh, er is de afgelopen maanden niet iets echt wezenlijks veranderd. Mm. Maar het feit blijft, en dat, dat herkennen natuurlijk ook wel ondernemers... dat, dat wij kritischer zijn op, uh, op aanvragen... op dat de economische situatie nou ook gewoon wat minder is... dan een aantal jaren geleden. Dus dat is wel waar. Ja, nee, er is ook begrip hè, vanuit MKB Nederland. Dat ja. horen we net van ons bijvoorbeeld. Ja, goed, banken moeten ook in die nieuwe constellatie wat doen. Maar toch... Oh. Uh, uw rol is uiteindelijk toch, en zeker uw rol als, als uh, directeur bedrijven bij Abedanbar Bank, om bedrijven van krediet te voorzien. Ja. Uh, die zoveel hoor ik regelmatig zeggen, uh, we durven niet, ondernemers durven niet bij banken aan te kloppen. Ze worden toch afgewezen. Nou ja, kijk, dat is dus wel uh, iets wat, wat heel veel. Maar speelt. Is dat zo? Is dat om te nou ja, ik, ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen, want uh, ik, heb, ik heb ze niet geteld. Maar als je. Kijk, er zijn minder aanvragen, maar ik, ik hoor toch ook heel veel ondernemers zeggen, ja, ik ga maar niet naar de bank, want het heeft toch geen zin. Hè? Hm? Hm. Uh, en dat, of het nou waar of niet waar is, dat klimaat, ja. dat is natuurlijk heel slecht. Maar Want... dat moet toch aankomen? Ja, nou... uh, uh, Zeker, en ik, maar ik wil ook wel benadrukken. De, uh, kijk, dat, het zijn toch allemaal bedrijfsspecifieke redenen. Het is niet zo dat uh, ABN AMRO een fundingprobleem heeft. Of zegt, nou wij willen dus ten principale niet in het MKB, uh, willen wij niet financieren. Mm -hmm. Het MKB is een heel belangrijke doelgroep van ABN AMRO. Ja. Uh, dus er zijn geen andere reden dan bedrijfsspecifiek. Uh, als wij geen krediet willen verstrekken. Nou, en dat is natuurlijk nou net wel onze kerncompetentie. Dat wij een goede inschatting moeten maken van het risico. Daar heeft natuurlijk ook de, uh, de ondernemer en de onderneming baat bij. Ja. Uh, en maar de... u bent voorzichtiger geworden, klopt dat? Nou, wij, wij kijken. De, de, als je nou bijvoorbeeld hebt over de risicoopslag. Als je ziet dat er mm -hmm. een andere voorwaarde, uh, leningvoorwaarden, ja, die is wat hoger geworden. Tegelijkertijd is de algehele rentestand uh, verlaagd. Dus de vraag mm -hmm. is of de kostprijs nou zoveel ah. duurder is geworden. Maar de risicoopslag is hoger. Natuurlijk waar wij misschien een paar jaar geleden van een bepaald actief... misschien 90% van de waarde financieren, zullen we dat nu lager doen. Nou, een bedrijfspand, dat doelen we dan even op. Daar ging 90% mee. Daar hoef je nu niet meer aan te komen. Nou, kijk, in eerste instantie financier je natuurlijk op de kaststroom van een onderneming. Op dekking hoor je nooit te financieren, want dan ben je al te laat... op het moment dat het niet goed zou gaan. Dus wij kijken met name naar de financiële draagkracht van een onderneming. Daar kan een stukje dekking bij helpen in het uiteindelijke oordelen of dat je het wil doen, ja of nee. Maar het begint natuurlijk wel gewoon met de kaststroom. En helaas zien we natuurlijk de afgelopen, laten we zeggen, drie jaar, dat gemiddeld genomen, hè, maar laten we zeggen, gemiddeld genomen, de, de, de, de prestaties van de, het MKB achteruit zijn gegaan. Ja. Tegelijkertijd zie je ook, laten we dat ook vooral niet vergeten, een aantal sectoren het goed doen. Maar het is een feit, als je kijkt naar de bouw, kijkt naar het transport, non-food, retail. Ja. Die bedrijven hebben het heel erg lastig. En ja. dat gaat mij ook persoonlijk aan het hart. En dat, dat, dat heeft voor ons ook problemen. Laten ja. we dat toch één keer duidelijk zijn. Wat niet, als het niet goed met het MKB gaat, gaat het ook niet goed met ons. Nee, precies. Nee, dat, is, dat, is, dat mag duidelijk zijn. Anderzijds, we zien nu wel dat hetzelfde MKB... Hè, ook ingegeven door het, het opgekookte idee van... Hij weer een kredietunie te beginnen. Crowdfunding, informal ja. investors, ja. ja. pensioenfondsen die, die zouden kunnen bijdragen. Ja. Het ondernemerschap zoekt geld. En ja. kennelijk komt dat niet meer uit de banken. En dat is iets wat een rare discrepantie is. Nou ja, ik kom er meer niet uit de banken. Want we hebben het niet over kredietverlening. Maar ik ben ja. opgegroeid met de bankier als mijn belangrijkste coach en adviseur. Hm. En daar heb ik wel kritiek op de banken. Want ik vind gewoon dat daar veel meer in geïnvesteerd zou kunnen en moeten worden. En mensen, ik noem dat vaak... Mensen met de Timmermans ogen. Ja. Want natuurlijk zijn er genoeg bedrijfsplannen. waarvan ja. je moet zeggen. Nou, het is niet verstandig om die te gaan financieren. of gaan we nog even je huiswerk maken. En ik zou er echt niet voor zijn. dat de banken ongebreideld maar weer de krediet gaan openzetten. Ja. Maar de goede plannen, de goede ondernemers. die eruit halen, die het vertrouwen geven. Ja. en dan ook op de goede manier begeleiden. Absoluut. Daar vind ik dat de banken absoluut een wedstrijd nog te winnen hebben. Ja, want daar hm. ligt uh, ze gewoon nog uh, ja. liggen. Nou kijk, ik, ik denk dat wij de afgelopen twee jaar heel veel geïnvesteerd hebben. Ten eerste in kennis, ja. uh, ten tweede ook in bevoegdheden. Dus wij hebben van de kredietbevoegdheid juist naar het land gegeven, naar het kantorennet. Daar kan een, een, een, een kantoordirecteur zelf fiateren. Daar komt geen, uh, geen kredietcommissie, kredietcommissie aan te pas. Aan de pas. Nee. Nee. Dus daardoor willen wij die relatie tussen ondernemer en bank natuurlijk uh, ja, verkleinen. Ja. En dat er niet een, ja, een, een oordeel van ver weg ja. overheen gaat. Dus ik, daar, daar investeren we veel in. Uh, dus ik denk, uh, ook zeker voor het uh, kleinbedrijf, mm. want het is natuurlijk altijd, ook altijd weer anders om naar een financiering te kijken van 75.000 euro of van, uh, laten we zeggen, 10 miljoen. Dat is ook vaak waar, waar ik met de heer Biesheuvel over heb gehad. Ja. Nou, daar ja, leggen wij heel veel bevoegdheden in het net neer om daar snel, want daar gaat het om. Ik denk, een krediet afwijzen ja. is van alle tijden. Oké, okay. maar juist dat coachingverhaal, heel kort nog eventjes. Want dat is wat Bizou wel zegt. Geld goed, maar prima. Ik wil zorgen dat ik daar met een goed plan. ook een vent tegenover me krijg die dat begrijpt en de in en risico durft te nemen als ondernemer. Ja. Zijn bankiers toch ondernemend genoeg? 30 seconden. Nou, wij. Nou, wij uh... Dat is onze kernfunctie om ja. kredieten en, en het management van ondernemingen goed in te schatten. Ja. Hebben wij daarin fouten gemaakt in het verleden? Natuurlijk. Maar het is wel onze kernfunctie om dit goed te doen. En ja. ik denk dat we dat nog steeds goed kunnen. Precies. Er wordt verbeterd ook. Verbetering verwacht. Ja, wij zullen ja. onszelf continu moeten verbeteren. Dat is mooi. Heren, we gaan bijna afronden. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten. Wat is het opmerkelijkste dat u op de eerstvolgende werkdag maandag dus gaat doen? Hans Biesheuvel. Jeetje, ik heb zo'n drukke agenda. Dat moet ik echt even goed nadenken. <laughs> Ah, wel, er staan ja. heel veel afspraken in mijn agenda. Dus ik weet het uit mijn hoofd nog niet voor maandag. Want ik zit nog helemaal in de afgelopen week. Ja, ja. Met een hoop dingen. Ik kan wel zeggen, ik begin maandagochtend altijd met Bernard Wintjes. Uh -huh. De dag, de week. Dan zitten wij samen om negen uur s ochtends. De dagopening. Na de weekopening. Dan dus spreken we even op door wat staat er op jouw agenda, wat staat er ja. op mijn agenda. Daar kijk ik al naar uit. Wanneer gaan jullie nou samen VNO en CW en MKB We gaan absoluut niet samen. Want ik vind het geluid van het MKB, het geluid van de ondernemer, van Dat de zelfstandige ondernemer, moet veel duidelijker gehoord worden. Hm. Dus een fusie of samengaan is absoluut niet aan de orde. Meneer Hanegraaf, wat gebeurt er? Meest opmerkelijk, maandag. Op de nou, ik begin uh, meestal om half acht en ik heb om negen uur een gesprek met mijn baas, Joop Wijn. En ja. daarna hebben we met de vier andere businessline-directeuren een commercieel overleg. Mm. En dan heb ik een lunch met een aantal trainees, heb ik net uh, gezien. Die net bij de bank in dienst zijn gekomen. En uh, nou, besteedt veel tijd aan interne communicatie. Maak ze bang, zou ik zeggen, die trainees. <lacht> dat ze er veel beter en veel meer moeten doen. Hartelijk dank, Hans Biesheuvel, voorzitter MCA bij Nederland. En uh, Hans de graaf algemene directeur bedrijf. bij AMI in Heel graag gedaan. Na het nieuws van twee uur, dan gaan we naar de Tros Show met Carlo Bransen. Onder meer praten met Arne Jong een zelfstandig adviseur in Automotive, oud-baas van de BMW Group Nederland. En we gaan rijden met de Porsche Cayman S. En dat is best een lekker bakkie. Samen thuis, samen dros. De Champions League op Radio 1. Vanavond in Langs de Rijn. De bal naar de rechterkant. Robben, Robert, Gobert. Arjen Robben. Bayern München, Borussia Dortmund. Hoi. Robben, Robben, Robben, Toepunt! Toepunt, Iron Robben! NOS langs de lijn vanavond vanaf 7 uur. In de Champions League om kwart voor 9 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl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 En spreek vrijheid in je hart, kom op mensen, gun het elkaar. We maken samen dit land en dat is bijzonderheid. Ben een bruggebouwer met gevoel voor verbondenheid, puur als hazes door allerlei fases voel we een wereldburger met Nederland als de basis op de gevoelige platen, zoals veel mijn foto is, met de V van waar een klein land groot in is. Verkoopt Brainpower Nederland het best, of ben jij de beste verkoper van Nederland? Deel jouw verhaal op debesteverkoper van.nl en maak kans op de mooiste Nederlandse prijzen.